1 uur. 1 Het NOS-journaal. Gert Kluk. SP zet opmars voort in de Peilingen, is nu de grootste. Minister Schippers geschokt door drankmisbruik... tijdens oud en nieuw. En bewoners Rotterdamse flat woning uit naar brand in elektriciteitskast. Het weer buien. De meeste neerslag valt in het noorden. Er staat een stevige zuidwestenwind. Aan zee waait het hard tot stormachtig. Mogelijk ook met zware windstoten. Morgen opnieuw buien met kans op onweer en hagel. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond komt de SP als grootste partij van Nederland uit de bus. En dat is nog nooit eerder gebeurd. Als er nu verkiezingen zouden zijn, haalt de SP volgens de Hond 32 zetels, twee meer dan de VVD. En de PVV zakt naar 20 zetels, nu heeft de partij van Wilders in de Kamer er vier meer. Meneer Roemer, goedemiddag. Goedemiddag. De SP heeft nu 15 kamerzetels, hè? Bij, de won, bij de Hond staat u op 32. Is ja. dat een felicitatie waard eigenlijk? Nou, het is in ieder geval plezierig wakker worden. Dat kan ik niet ontkennen. Maar we weten ook allemaal dat het uh, peilingen zijn. Uh, dus de harde werkelijkheid blijft zoals die zijn. We hebben er 15 in de Kamer en het kabinet zit nog steeds. Hoe verklaart u de opmars van de SP? Nou, mensen krijgen natuurlijk nu in de gaten wat het uh, kabinetsbeleid uh, daadwerkelijk gaat betekenen voor ze. Vorig jaar hebben we heel veel gesproken over de plannen. En nu zien mensen de rekening in de bus uh, liggen. En dan zien ze wat de uh, ziektekosten uh, gaat kosten en hoe het zit met de kinderopvang in het onderwijs, 5000 mensen die hun baan verliezen. Dus mensen zijn echt bezorgd en uh, krijgen toch in de gaten van... ja, volgens mij kan dat ook op een sociale manier door de crisis heen komen. En dan kijken ze naar de SP. Uh, ja. De PvdA staat op 17 in de peilingen. Hè? U ja. bent voor linkse samenwerking. Vorige week was u ook samen met de PvdA GroenLinks in Nijmegen bij elkaar... om die samenwerking ja. gestalte te geven een beetje. kans bestaat natuurlijk dat de PvdA zich tegen u gaat afzetten... om kiezers terug te winnen. Ja, kijk, we zijn natuurlijk partijen die heel veel samenwerken en natuurlijk zijn we ook concurrenten van elkaar. Dat blijft ook altijd. En er is ook helemaal niks mis mee. Mensen moeten gewoon kiezen de partij waar ze zich het meeste bij thuis voelen. Uh, maar ook al uh, blijft je af en toe ook elkaars concurrent. Het is wel van belang dat, uh, dat die samenwerking wel gewoon doorgaat. Maar wat adviseert uh, u, u de PvdA om je kiezers terug te winnen in de peiling? Nou, vooral, vooral, niet, vooral niet in paniek raken. Ik bedoel, uh, ik laat me niet gek maken als het slecht gaat, maar ik laat me ook niet gek maken als het goed gaat. En dat geldt voor alle partijen. Kijk, eh, ook de grotere partijen die voorheen ook eh, groter waren dan nu, hebben ook weer groter in de peilingen gestaan. Ik weet ook dat eh, de VVD op 12 heeft gestaan en vervolgens een paar jaar later wel de premier levert. Dus het kan heel hard gaan in de politiek. Maar het is wel een signaal, vooral voor het kabinet Rutte, dat een heel groot deel van Nederland het toch echt anders wil dan wat dit kabinet nu aan het doen is. Want uh, ja, de, het vertrouwen in het kabinet is wel behoorlijk naar beneden gegaan. Ik geloof dat ze nu al in deze peiling op 60 staan. Dus ik hoop dat het wel een signaal is voor die partijen, en zeker ook voor partijen als het CDA. Dat ze niet alleen leuke dingen op papier zetten, maar dat ze die ook in de werkelijkheid gaan doen. Nou, Roemer, dank u wel voor deze toelichting. Graag gedaan. Afgelopen oud en nieuw is er een recordaantal dronken lappen. Mag je toch wel zeggen, de spoedeisende hulp binnengebracht. blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden 586 mensen geholpen die veel te veel alcohol hadden gedronken. Is een stijging van ruim 20 ten opzichte van het jaar ervoor. Minister Schippers noemt de resultaten van het onderzoek schokkend. Mevrouw Schippers, hoe kijkt u terug op de oudjaarsnacht? Nou, de hulpverleners hebben het goed voor de kiezer gekregen. En dat komt uh, door steeds meer alcohol en pillengebruik. Ja, daar krijgen we steeds meer overlast van en dat is niet te tolereren. Herkent u het beeld daardoor uit het onderzoek van de NOS? Nou ja, we hebben vernomen dat het op straat relatief is meegevallen. Ja, wat is meevallen in deze context? Maar uh, bij de spoedeisende hulp dus niet. Uh, we zien wel dat het gebruik van pillen en alcohol voor steeds meer overlast zorgt. En uh, nou ligt er een wetsvoorstel in de Eerste Kamer om beter te gaan handhaven op alcohol. Uh, dus dat is één stap. Maar er zijn echt uh, extra maatregelen nodig om hier een einde aan te maken. Ja, wat kunt u eraan doen? Nou ja, harder optreden is toch het eerste waar ik aan denk. En uh, dan gaat u vragen hoe. Nou, daar zijn we mee bezig om dat op te stellen. Ja, het gaat vaak om uh, mensen die te veel alcohol tot zich nemen. Uh, kan je iemand verbieden te veel te drinken? Dat kan je niet verbieden, maar als hij te veel drinkt, vind ik wel dat hij daar wat meer zelf de gevolgen van moet dragen. En we zullen daar dus ook naar moeten kijken. Op die eerste hulpposten, daar zijn dan veel mensen die door te veel drinken, daar belanden. Uh, ja, wat, wat is er daar aan te doen om te zorgen dat, dat die mensen zich gewoon goed gedragen? Ja, kijk, de hufterigheid die je op straat ziet, die zie je dubbel terug als mensen gedronken of geslikt hebben. En dat ze, de, de hulpverleners moeten dat verduren. En ja, dat is uh, niet te tolereren. We moeten echt strepen trekken, zodat we uh, mensen weten dat ze daar echt uh, niet moeten komen. Ja, u werkt aan een plan zodat uh, het tegengaan van dit soort dingen... een speerpunt wordt van het kabinet. Ja, we zullen extra maatregelen nemen. We hebben al maatregelen genomen. Maar er gaat extra maatregelen, extra geld om hier echt een streep te trekken. Je blijft van de hulpverleners af. De bewoners van 260 flatwoningen in Rotterdam-Zuid... kunnen voorlopig nog niet naar huis. Ze moesten gisteravond hun flat uit toen aan brand in een elektriciteitskast... de stroom was uitgevallen, vertelt de woningcoöperatie. En dat is ook de reden waarom het pand uiteindelijk is ontruimd omdat de brandweer het niet veilig achtte, dat um, ja, de noodverlichting werkte ook niet meer. Dus dat, uh, dat mensen in het, uh, zich in het pand bevonden. En er was ook wel wat uh, rookontwikkeling. Ja, uiteindelijk zijn er geen woningen uitgebrand. Het vuur kon snel worden gedoofd, maar er ging veel rook in de flat. Eerst werden 30 woningen op de eerste etage ontruimd... en later werd besloten dat de bewoners van alle 260 woningen weg moeten. De bewoners kunnen pas terug als de elektriciteitsvoorziening weer is hersteld. En dat kan nog wel enkele uren duren. De moeder van de vondering die gisteren werd gevonden bij een politiebureau in Groningen... is nog steeds niet terecht. Wel heeft de politie tien tips over de vrouw binnengekregen. maar... Heeft nog geen idee wie ze is. Jan Visser van de politie Groningen over die tips. slechts half drie gistermiddag heeft, hebben diverse getuigen de mevrouw zien lopen bij het UMCG aan het Hansenplein in Groningen. Andere getuigen hebben de vrouw weer zien lopen om half vijf s'avonds in de omgeving van het Centraal Station aan het stationsplein in Groningen. Nou, meerdere getuigen vroegen aan op de grote zwarte bondsjaal waar het baby uh, in verpakt was en het harde huilen van het kindje. Nou, het kindje maakt het intussen goed. De politie maakt zich meer zorgen om de vrouw. Uh, daar neergelegd. en vaak is het zo dat de ouder dan psychisch in de war is of geen andere uitweg meer zag. Ja, het is dan natuurlijk heel wat hè, om, om een kind te, te vondeling te leggen. En wij maken ons dan al zorgen over de emotionele toestand van deze vrouw. De politie roept de moeder van het kind nadrukkelijk op zich te melden bij de politie. Ze hoeft geen angst te hebben en ze zal direct hulp krijgen. Dit is het NOS journaal met Kruk. Mogen ook niet partijleden straks meestemmen over wie de lijsttrekker wordt bij de PvdA. Het PvdA-congres in Den Bosch. Um, zo dadelijk wordt er gestemd over een motie die dit mogelijk moet maken. Hans Spekman, de nieuwe partijvoorzitter, die vanmiddag officieel in functie treedt, is er een warm voorstander van. Verslaggever Wilke Boom op het congres. Um, Wilke, waarom wil Spekman dit? Ja, Spekman denkt dat dat uh, kan leiden tot een enorme verlevendiging... en extra attentie natuurlijk ook voor de partij. Die denkt dat zo'n lijsttrekker dan een veel bredere basis... en dus ook een, een bredere steun heeft in de partij... als die uh, ook door uh, sympathisanten die geen lid zijn wordt gekozen. En hij gaat er ook vanuit dat zo'n... Uh, strijd die er dan zal komen tussen verschillende kandidaatlijsttrekkers... omdat die echt tegen elkaar op moeten, dat die kandidaten daar beter van worden. Nou ja, en hij wil dus op die manier ook meer steun krijgen voor de partij in het land. Hij wil dat graag zelf al bij de eerstvolgende uh, lijsttrekkersverkiezing gaan doen. De partij kiest zo, beslist zo of dat ook mogelijk wordt. En volgens Spekman is het dus erg belangrijk en hij legde het als volgt uit zojuist. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen in het land die hebben sympathie voor de Partij van de Arbeid. En ik vind het belangrijk dat die mensen kunnen open meespreken mee met wie dan de lijsttrekker wordt en wie zij het beste vinden. Omdat ik wil die partij openbreken zeg maar, voor leden, maar ook voor niet-leden. Hoe werkt dat dan in de praktijk? Loop je niet het risico dat bijvoorbeeld... Uh, tegenstanders van de partij mm -hmm. of bepaalde actiegroepen zo'n verkiezing uh, waar niet leden aan mogen meedoen dat die die gaan kapen? Dat gebeurt eigenlijk niet, ook niet, zie je ook niet gebeuren in Amerika, zie je ook niet gebeuren in Frankrijk het is toch de macht van de grote getallen je moet er geen oude ode voor de luiheid van maken door het via internet te doen, dat niet leden heel makkelijk via internet met één knopje, lui knopje uh, zeg maar dat kunnen doen en als je het geen ode van de luiheid maakt, dan geloof ik in het uh, hoe heet dat, in het karakter van de Nederlanders die maken er geen zootje van, die maken er iets moois van en hoe werkt dat dan technisch, mensen ze moeten wel een soort uh, tijdelijk lidmaatschap nemen. Of... Ja, in Frankrijk, maar er zijn meerdere methodes om dat te doen. Hoor. Dan moeten ze iets uh, ondertekenen, zeg maar, een soort met Progressief Links manifest. En een kleine donatie is dat, een paar euro. En dan vervolgens kunnen ze hun stem uitbrengen. En zoiets, dat, zou u, dat staat u ook voor? Ja, ik wil die Partij van de Arbeid openbreken, zeg maar, voor alle mensen die links en, gedachte, links en progressieve gedachtegoed hebben. En niet alleen, zeg maar, voor leden. We hebben 54.000 leden, maar er wonen veel meer mensen in dit land. Laatste vraag over een ander onderwerp. Peilingen van de SP. Groter dan de VVD, 32 zetels, PvdA nog maar 17. Dat is een andere vraag. Ik feliciteer Emiel Roemer. Dat is hartstikke mooi voor hem. Dus uh, ik heb liever dat Emiel zeg maar, de grootste is dan Mark Rutte. Maar voor de Partij van de Arbeid moet het u een uh, pijn aan het hart doen? Wij hebben nu 30 zetels. We zijn de tweede partij van het land. En ik ga mijn stinken de best doen om de grootste partij van de Partij van de Arbeid te maken. PvdA-voorzitter Spekman in gesprek met verslaggever Wilco Boom.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 Een inwoner van Beverwijk schrok gisterochtend wakker... van een dronken en gewonde indringer in zijn huis, de politie. Het was een 21 jarige Oost-Europeaan. Die had een uh, raam van een woning vernield. En die was naar binnen geklommen. En uh, de bewoner die ging pols te nemen... toen hij geluiden hoorde vanuit de woonkamer. En hij dacht even dat zijn dochter op de bank lag. En de man is weer gaan slapen. Maar hij schrok weer wakker toen er op zijn slaapkamerdeur geklopt werd. En uh, toen zag hij dus die, uh, die onbekende man staan. De inbreker was gewond aan zijn been, hij was vermoedelijk te weg kwijt... en wilde misschien wel vooral zijn roes uitslapen. De aankomst van Laura Dekker op Sint Maarten is wereldnieuws. De 16-jarige, die als jongste solozeiler rond de wereld voer... kreeg uit tientallen landen in totaal meer dan 300 verzoeken voor een interview. Laura zei tijdens een persconferentie dat ze erg moe was... maar dat ze veel heeft geleerd tijdens haar reis om de wereld. Bijvoorbeeld... Hoe ze voor zichzelf moet zorgen. I learned better sailing and ocean sailing, definitely. I um learned a lot about myself, how to feed myself <laughs> and um all those little things that you have to learn eventually. I learned in this one year that I lived and traveled alone. In de buitenlandse media wordt niet alleen haar zelfprestatie breed uitgemeten... maar ook haar problemen met de kinderbescherming hier in Nederland. Zo schrijft de BBC dat Laura niet wordt achtervolgd... door nachtmerries over piraten en koraalriffen... maar wel over haar ervaringen met de Nederlandse autoriteiten. Na de eerste dag van de landelijke vogeltelling staat de huismus aan kop. Zo'n 7000 mensen namen gisteren de moeite... om een half uur lang vogels in hun tuin te tellen... De huismus werd 29.000 keer aangevinkt, bijna twee keer zoveel als de Koolmees. En de Merel staat op de derde plaats in het tussenklassement. Vandaag kan er ook nog geteld worden. En dan wordt de definitieve balans van de nationale vogeltelling opgemaakt. Sport. In Arnhem is de Gelderse derby aan de gang tussen Vitesse en NEC. Frank Wielaert nog altijd 0-0. Ja, 43 minuten onderweg. Het is nog 0-0. NEC begon uitstekend aan deze wedstrijd. Was ook uh, veel gevaarlijker. Heeft ook de beste kansen gehad tot nu toe in uh, Gelderdoom Van Eijden was er naar een vrije trap dichtbij met zijn kopbal. Maar een goede redding van uh, Veldhuizen voorkwam dat zijn uh, kopbal raak ging. Zeefuik was dichtbij een doelpunt. Dat geldt ook voor uh, George en Van der Velde. Uh, allemaal van NEC en uh, Vitesse. Heeft de wedstrijd na de openingsfase wel een beetje onder controle gekregen. Maar om nou te zeggen dat ze kansen hebben gehad. Wel een paar keer flink dreigend met Reis en Pedersen daarvoor in. Maar uh, groot gevaar heeft dat uh, voor NEC nog niet opgeleverd. Want er was geen eindstation steeds voorhanden aan de kant uh, van Vitesse. Kortom, het is niet eens zo'n hele harde derby. Dat is het normaal gesproken eigenlijk wel. Het is kwalitatief ook best redelijk normaal gesproken. Is, dat eigenlijk, is de wedstrijd qua niveau behoorlijk slecht. Maar vandaag zien we best aardig voetbal met een iets beter NEC. Alleen NEC komt vandaag in Gelderdoom nog niet tot scoren. Vandaar vlak voor de rust 0-0 de tussenstand. De zevende dag van de Australian Open zit erop. De nummer 1 bij de vrouwen, Wozniacki, bereikt als laatste vandaag de kwartfinales. Ze won in twee sets van de Servische Jelena Jankovic. Wozniacki speelt in de kwartfinale tegen Kim Kleisters. De Belgische was eerder op de dag in drie sets te sterk voor de Chinese Lina. De hoofdpunten van deze uitzending. De SP zette opmars voort in de peilingen en is nu de grootste. Minister Schippers is geschokt door drankmisbruik tijdens Oud en Nieuw. En de bewoners van een Rotterdamse flat... die vannacht hun woning uit moesten naar brand in een elektriciteitskast... kunnen de komende uren nog niet terug. Dit is Radio 1. Max... Welkom bij deze De persconferentie. nog klopt, hier over de sterren. dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Welkom bij twee uur van de, de perstribune van Omroep Max. Te gast Falco Zandstra, voormalig lange afstandsschaatser. En de vraag ligt op tafel, wat bindt hem vandaag de dag nog? überhaupt aan de schaats. Verder vliegende kiep, verslaggever Zul van der Wart... bij het EK Waterpolo en bij Robin van Galen... de succesvolle coach, Olympische coach... van een paar jaar geleden. Het antwoordapparaat luisteren we af. Waarop uw klachten en vragen over de media... Uh, staan al in gesproken. U kunt dat blijven doen. Dat inspreken 035 677 6001. En vandaag een antwoord op de klacht waarom in televisieprogramma's zoveel bekende Nederlanders verschijnen. De zogenaamde BN'ers. Heeft dat een meerwaarde? En zo ja, waarom? Dat straks. Ook eh, Eddie en Evert komen voorbij met hun blik op de afgelopen sportweek. En eh, ze leggen een wetje waarbij u een leuke prijs kunt winnen. Zie je ons gastenboek voor uw reacties deperstribune.nl. Falko Zansa, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Hebben we er een beetje zin in? Ik heb er wel zin in, ja. Goed zo. Ja, want het, uh, het lijkt een beetje stil om jou. Uh, maar dat is niet zo, hè? Je bent nog uh, volop bezig. Uh, ook, ook aan de schaatskant. Uh, uh, volop aan, is een uh, groot woord misschien, maar je nee, bent wel bij schaatsen op niet. betrokken. Nou, het is meer het uh, uh, lange baan. Dat, uh, daar heb ik niet zoveel uh, meer mee. Oh. Het is nu meer uh, de gasten die... Uh, als een idioot een, een ijsbaan naar beneden toe glijden. Levensgevaarlijk, hè? Levensgevaarlijk. Ja, en, en die begeleid jij? Ja, samen met, met Ab Krook. Uh, het Red Bull Crash Ice evenement. Wat over vier wedstrijden gaat. Laatste keer, hè? Red Bull. Dit was de laatste keer. Oh, jij zegt nu twee keer. Ja. Dank je wel. Maar uh, de eerste wedstrijd hebben we nu gehad in, in St. Paul. Oh, ja. en. ja. Uh, ja, dat is een spectaculair evenement. Zeker. We gaan straks die sport wel een beetje afpellen. Kijken hoe, op de radio hoe die eruit ziet. Maar ik neem je toch nog even mee naar iets... waar je vandaag de dag misschien niet meer zoveel hebt... maar uh, uh, zeker wel in jouw mooie herinnering. Namelijk uh, de gouden jaren voor jou uh, als lange 1993. Het was een fantastische rit in Hamer. Kos in de binnenbaan wint de 10 kilometer race van Zandstra... ...die 2 meter voor de finish de armen hoog gooit, ...want hij wordt wereldkampioen 1993. Bij de Noren in huis, de kampioen gaat op de knieën... ...want voor het eerst in zijn korte loopbaan moet hij alles geven. Falco Zandstra, kijk naar die kop. Wat heeft hij afgezien en wat is hij diep gegaan? Nog nooit heeft hij dat hoeven doen, maar vandaag in Hamar deed hij het maar. Marsmeets Valko uh, over jou, 1993, Hamer. En ik zag dat je erbij lachte. Ja, want het is natuurlijk... Uh, uh, die wedstrijd uh, ben ik diep gegaan. Maar goed, voor elke wedstrijd moet je in principe diep gaan. En, uh, en ja, dat het, hem het, af. Het, het was... Uh, Koptelefoon gaat weer af. Ja, anders hoor ik mezelf. Ja. Dat is niet zo leuk. Er zijn presentatoren die dat heel prettig vinden. Ja, nee, ik niet. Maar in ieder geval, uh, ik ben daar behoorlijk diep gegaan. Alleen het is niet zo dat ik daardoor uh, uh, geen, uh, geen goede wedstrijden meer heb kunnen rijden. Nee, nou ja, dat was inderdaad de vervolgvraag geweest. Uh, even denk het aan Sven Kramer, hè, die uh, ook heel diep is gegaan... en vervolgens geruime tijd weg was. Nou, ik weet niet of dat te maken heeft met het diepgaan van een, een bepaalde wedstrijd of wedstrijden... Uh, Sven die heeft natuurlijk een, een behoorlijke blessure achter de rug gehad. Uh, misschien dat er ook wel een stukje, uh, stukje psychisch bij, uh, bij komt. Uh, hij zou dus uh, met de Olympische Spelen drie keer goud halen. Tenminste, dat was de voorspelling. Het hele draaiboek was in principe al klaar... van wat hij daarna zou uh, gaan verdienen en gaan doen. Uh, maar ik denk dat dat er ook een beetje mee te maken heeft. Dat hij dat niet heeft gehaald... En uh, in combinatie met zijn blessure, dat hij gewoon even een geruime tijd tussenuit is geweest. Ja, dus jij zegt dat diepgaan in 1993, waar Mart uh, zojuist over sprak... dat heeft je niet achterop geholpen uh, in, in de rest uh, van uh, de carrière? Nou, dat is altijd moeilijk te achterhalen natuurlijk. Ik heb daarna uh, best wel veel uh, aan, aan mijn hoofd gehad met, met openingen en, en dat soort dingen mm. allemaal. En uh, misschien ook wel iets te weinig getraind, wat, wat wel een beetje in mijn aard ligt. Hè. Ik ben niet zo'n uh, trainingsbeest. Uh, uh, uh, uh, misschien zeg je... Uh... Je had een de Ja, maar ja, goed, het is toch altijd speculeren ja. naar, naar iets wat je niet weet. Nee, dus misschien uh, ben je iets, iets te luidruchtig aanwezig geweest in het circuit daarnaast? Ja, misschien wel. Ja. Ja. Nou ja, jij was een idool, uh, vooral van dames, jonge dametjes. Hè? Ik geloof dat je zelfs in de Tina stond uh, destijds. Ja, klopt, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik heb het niet allemaal bijgehouden, maar, uh, maar dat, dat weet ik nog wel, ja. ja. ja. Oh ja. Maar dat zijn ook geen tieners meer nu, hè? Nee, die zijn met jou meegegroeid. Ja. Nou, ze waren toen al, denk ik, ietsje jonger dan jij toen was. Want jij bent vandaag de dag uh, snel rekenen. Uh, 40, 40 klopt, ja, ja, ja. Uh, ja. Maar je hebt op zich uh, wel veel aandacht uh, gehad toen. Hoe vond je dat? Dat was hartstikke leuk. Ja? Maar het, is, het was natuurlijk wel heel erg nieuw, omdat je dat niet gewend bent. En zeker omdat je nog een vrij jonge jongen was... en, en op vrij jonge leeftijd ook uh, Europees en wereldkampioen bent geworden... En uh, ja, dan is het toch wel een beetje vreemd dat je, dat je zoveel aandacht krijgt. Maar goed, het, uh, het hoort erbij, zeggen ze dan. Ja, zeker. Maar uh, kijk, het hoort er wel bij. Maar in 1994 dachten wij als schaatsminnende kijkers naar uh, jouw sport... hij gaat toch nog een keer goud halen. In Lillehammer was dat. Hè? En dat ging niet door. Nee, dat ging niet door. Maar dat ging voor ons allen niet door... qua Nederlandse rijders. Uh, ja. wij zaten in de kleedkamer... Uh, toen Kors had gereden, uh, die, had gere die had een tijd gereden... die wij dat hele seizoen eigenlijk nog niet hadden gereden. Dus het was eigenlijk al van, joh, uh, succes met zilver en brons. Ja, en jij had brons, meen ik hè? Brons op de 1500, ja. ja. ja. Nou ja, goed, je hebt een paar Olympische medailles, hè? Met de Olympische zilver in 92. 5 ja, dat was op de 5 kilometer. kilometer ja. ja, en waar hangen die medailles? Die, uh, die liggen in, uh, in een uh, hele mooie glazen kast uh, bij mij op de zaak. Als je binnenkomt uh, zie je gelijk de entree. Gaan, uh, als we gaan vergaderen met mensen, dan nee. uh, kom ik altijd wat later. Want het is een mooie ijsbreker om, <laughs> uh, om binnen te komen. Ja. Oh, dat, dat, haalt, dat haalt makkelijk mensen los. Ja, anders moet je elke keer maar... over het weer praten. En dat is op een gegeven moment ja, ook dat... wel een beetje... Nou ja, er zijn veel mensen die dat doen. Maar jij, jij begint dan over het, het schaatsen, nee. maar dat doe je dus heel bewust, blijkbaar. Nou, ik, uh, om, het, om het bewust te doen, uh, mensen vinden het toch, uh, toch uh, best wel interessant... om te kijken wat er allemaal in die, in die kast ja. ligt... En... Ja, ijsbreken. Uh, ijsbreker. En ja. het praat allemaal wat makkelijker. Ja. En, en ben je dan nog uh, trots? Is het ook nog een soort van ijdelheid dat je denkt van... Uh, zijn er nou, mijn ijdelheid is, het, ijdelheid is niet, maar wel trots. Ik ben ja, uh, trots uh, op uh, wat gepresteerd heb. En ik zou het ook zo weer overnieuw ja. doen op dezelfde manier. En toch was het een vrij, uh, laten we zeggen... gecomprimeerde, korte carrière tussen 1990 en 1995. Nou, ik heb laatst nog even op internet gekeken. En ik heb volgens mij nog een hele oude foto op, uh, op Facebook staan... Uh, toen was ik volgens mij nog, uh, nog derde bij een, bij een EK in, uh, in Tialf, geloof ik, waar ETS uh, Postma, geloof ik, uh, Europees kampioen werd. Ja. Dus ik heb iets langer nog meegedaan. Nou, wij zijn voor men, de hoofdprijzen. Ja, men verwacht toch, als ja. je één keer uh, een hoofdprijs hebt gewonnen, dat je daarna ook uh, uh, de hoofdprijs gaat winnen. Falco, wij vragen onze gasten altijd, uh, de sportgasten in dit geval, naar hun sportmoment van de week. Waar kom jij op uit? Nou, ik, ik, uh, ik kijk <laughs> eigenlijk niet zo heel gek veel meer uh, naar sport. Uh, dat is wel misschien een beetje raar, maar dat was ik vroeger eigenlijk ook al. Dat ik daar niet naar keek, maar uh, Ajax uh, AZ vond ik toch wel uh, heel, uh, heel speciaal. Een logistiek hoogstandje, dat was het vanmiddag. 20.000 kinderen waren er uitgenodigd met begeleiding uiteraard. En ook zij moesten er gewoon aan geloven. Leeg die tas. Heeft dit het allemaal onder controle? Ik heb ze allemaal onder controle. Een gekke gewaarwording zo, hoor. Het is heel raar. Het is echt, uh, nou ja, het lijkt wel voor 50.000 zijn in plaats van 20.000 of zo. Ja, al die kinderen uh, gezellig naar binnen. Uh, waarom heb je voor dit moment gekozen? Nou, omdat ik het zelf ook uh, uh, gezien heb dat, uh, dat uh, een van uh, de supporters uh, de keeper aanvlog. En dat was toch wel een heel raar moment, omdat je dat zelf in je eigen topsport en, en, en sport nog nooit zoiets hebben meegemaakt. Nee. En ja, het is toch heel raar dat zoiets kan gebeuren. Schaatser heeft uh, vriendelijke, prettige supporters, hè? Ja, en als die mensen op het ijs komen, dan komen ze vaak naar de wedstrijd. En dan, ja. uh, dan blijft het ook vriendelijk. Ja. Nou, dan uh, hebben we dat uh, uitgelegd. Dan gaan we nu uh, uh, even naar uw vragen en klachten over de media. U kunt al die vragen en klachten kwijt op ons antwoordapparaat. Pen en papier bij de hand, schrijf het nummer op. Leg het ergens waar het binnen handbereik is. En spreek in graag uh, met wat u te melden hebt. Een selectie van deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Zet met de radio aan en heeft men het weer over de banken, dat die elkaar geen geld willen uitlenen. Dat verhaal heb ik al honderd keer gehoord. Er is nou weer een man met een zeer autoritaire stem die me dat vertelt. Ik word eigenlijk een beetje uh, doodziek van die herhaalradio. Wat ik vind dat vermeden moet worden, dat er is uh, uh, uh, een... Uh... Een woord dat met een C begint, uitspreken als een Z. Twee of drie, drie keer een woordje herhalen in een zin. En wat echt vermeden moet worden, dat is zeg maar. Zeg maar. Dank u wel. Ik ben toch al heel erg lang een heel trouw Radio 1 luisteraar, met name van langs de lijn. Maar dit geluid wat deze jonge kinderen geproduceerd hebben, 90 minuten lang, dat heb ik nog nooit gehoord met de volwassenen, met het volwassen publiek. Ik wil graag twee voor twaalf zien en per mes op tafel, maar ik wil ook graag het acht uur journaal zien. Maar dat sluit niet aan. Ik moet om kwart over acht moet ik over, want als het, anders mis ik het eerste stukje, maar aan dan mis ik dus soms een stukje journaal, Dat is mijn uh, probleem. Bedankt. Ik vraag me af waarom er zoveel bekende Nederlanders moeten worden rondgepompt. Uh, overal kom je bekende Nederlanders tegen, de gewone man komt nauwelijks op televisie. Ik erger mij omdat de media is gericht alleen op bekende mensen. En ik vraag me af wat, doet, wat doen jullie met de mensen? Jullie media is gericht op, op elitair mensen. Dat is elitair, meer liberaal en elitair. Ik kan mij ergeren over, over dat men, ja, als je bent niet bekend, kom je niet aan de buis. Bedankt, daar. Max, antwoordapparaat 035 677 6001. En dan gaat het over, over die laatste klacht, de aanwezigheid van bekende Nederlanders op televisie. Niet alleen in talkshows eh, zie je ze, maar ook eh, in de quizzen, in de realityprogramma's. Allemaal bekende gezichten. Zo werden shows als Expeditie Robinson en Wie is de Mol vroeger nog met onbekende Nederlanders gespeeld. En tegenwoordig zien we ook daar de BN'ers. Jan-Peter Pellemans, goedemiddag. Goedemiddag, over het. Dus hallo. J JP moet ik zeggen, hè? want uh, de, dat kan, ja. de jurystem van, uh, van Lingo. Mm -hmm. maar, maar je bent ook uh, de kandidatenbegeleider van Wie is de Mol? En Wie dat is de Klopt. Mol? Ja, die gaat Wie is de Mol? Is nu met, uh, laten we zeggen, bekende Nederlanders. Waarom is daarvoor gekozen, voor dat aantal? Nou, we hebben eerst vier seizoenen gespeeld met onbekende Nederlanders. Toen is het programma feitelijk... Gestopt. En toen zouden we het nog één keertje doen om het eigenlijk af te leren met bekende Nederlands. Nou, dat werd het jaar met Mark-Marie Huyberg, Sifon Jaspers. En dat waren alle twee mensen die heel graag ooit eens mee wilden doen bij ons, maar niet mee konden doen omdat ze zo bekend waren. Dat was een beetje vreemd. Ze dus dachten, laten we het één keertje doen met bekende Nederlanders. Nou, dat werd zo'n ontzettende hit dat we het elk jaar weer mogen blijven maken. En ook omdat we met het jaar met Mark Marie en die van Jasper ja. en Staverman zoveel meer kijkers hadden, wel iets van 800.000 kijkers uh, meer, he, zagen we dat de mensen een enorm plezier daarmee deden. Heb je ook een dus verklaring, heb je ook een verklaring voor, voor die stijging in en kijkcijfers door, door die bekende gezichten? Ik denk dat onze kijkers um, uh, het net iets leukers vinden om um, um, um, um een bekend iemand uh, door uh. de modder te te zien glijden dan een onbekend iemand. Um, je weet natuurlijk meteen om wie het gaat, over het algemeen, ja. dus je hebt daar een idee bij. Dus, uh, ja, dat, onze kijkers vinden het in ieder geval heel erg mooi en uh, er kijken veel meer mensen. Dus ja. dat is eigenlijk een simpele reden. Identificatie is belangrijk, uh, en als je denkt, haha, daar gaat zo'n bekende Nederlander goed stevig door de modder, uh, daar, kun je ja. ook, daar kun je ook met enig satanisch plezier naar kijken dan, Klopt. maar um, als je nu uh, kijkt naar de huidige deelnemers, uh, mm -hmm. bekende Nederlanders, maar Tim Kams, Anne-Marie Jong, Marit van Bohemen, uh, ik ja. noem maar een paar namen. Mm -hmm. Ja, dan denk ik Jij kent misschien... kende ze niet. Nee, ik ken... nee. <laughs> nee dat is <laughs> heel erg misschien, maar. Ik bedoel, ja. het zijn ge is geen Erik Verkerk, Albert Verlinde of uh, Ron Brandstede. Uh, nee, precies. Die ken ik wel. Uh... Kijk, wij, wij, wij vinden het bij Wie is de Mol ook heel erg leuk... dat er mensen aan bod komen die min of meer bekend zijn. He, en, en, uh, Marit van Boheem wilde al jaren mee presenteren, dus Die had wel een miljoen kijkers en zo, hoor. Ja. maar misschien voor, voor een andere groep... Ja. Uh, uh, Bekend en Annemarie mm -hmm. Jong is dit jaar bijvoorbeeld uh, de, uh, de sidekick van André van, van Duin. En, uh, um, we vinden het ook heel erg leuk om mensen een, een, een podium te geven om bekender te ha, worden. Is Corrie van Gorp van weg dan? Annemarie. Corrie van Gorp is al 20 jaar weg. <laughs> ja, mei, ik ook. Het <laughs> ja, was me ook opgevallen hoor. Nee, maar <laughs> ja. uh, maar uh, JP, en hier zit Valko Sansra, bekende Nederlander. Hallo, Falco. Uh, Hallo, ja. tot op de dag van vandaag. Ja. Had, jij daar, uh, had jij veel uitnodigingen in jouw tijd om aan, aan televisie mee te doen uh, als BN'er? Ik heb wel een paar uitnodigingen gehad. Ja, dat had. gaf je al even aan. Ja. Ja, jij kon alles, uh, alles uh, oprapen, winkels openen en uh, televisieprogramma's ja. uh, bezoeken. Ja. Betaalde dat ook nog een beetje? Of uh, was dat, dat, dat alleen maar aardigheid? Uh, uh, betaald, ja. Het ja. ja. was uh, geen vetpot, maar... Uh... Voor het Leuk? Ik vond het hartstikke leuk. Ja. Ja. En word jij nu nog wel eens gevraagd, behalve door Omroep Marx... om uh, te zeggen, van, weet je nog wel, Oudje, <laughs> En wat doe je vandaag de dag? <laughs> word je nu nog wel eens gevraagd? Ergens? Nou, nu dat je dus weer wat meer in de publiciteit komt... dan, uh, ja. dan denk ik van, ja, oh die die Zand, ja, die is er <laughs> ook zou, nog. Zou hij, uh, uh, uh, Jan-Peter, uh, hij Zandza, een kandidaat zijn voor Wie is de Mol? Zou dat, zou dat nog aantrekkelijk zijn voor de kijker? Dat denk ik wel, omdat Falko natuurlijk uh, in de tijd uh, ontzettend bekend en ja. populair was. Ja, hij was een gespierde spijker, zeiden dus, ze. Ja, en hij werd begeerd door de, de meisjes van de Tina, de lezertjes Kijk van de aan. Tina. Ja. Maar, maar ja, ik ja. moet wel zeggen, dat spijkerachtige Falco is er een beetje af. Ja, die tafel die, die is te nee, laag, dus je ziet uh, net boven de riem oh. hangen. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hij, hij, hij ziet er iets meer uh, uh, vol gegeten uit, zal ik maar zeggen, uh, Jan-Peter. Dus hij zou mee kunnen doen. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja. Maar krijgen jullie... Wij zijn, wij zijn dolfsporters die meedoen. Ja. Ja. Nou, krijgen jullie wel uh, ook, ook reacties van, uh, laat ik noemen, onbekende mensen... die, zoals die mevrouw daar net uh, zei, uh, toch teleurgesteld zijn... dat ze zich niet meer kunnen opgeven? Ik denk dat we het nooit meer zonder onbekende Nederlanders gaan spelen. Of met ja. onbekende Nederlanders, uh, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, het programma staat inmiddels zo. En uh, dit jaar overtreffen we al onze kijkcijfers in het twaalfde jaar. Um, ja. En um, uh, ja, het lijkt dat, dat die ja. SMO in combinatie met bekende Nederlanders als kandidaten het best werkt. Dus daar houden we het voorlopig nog wel eventjes ja. bij, denk Z ik. Maar jij, jij, jij weet ook veel van lingo. En nou Klopt. hoor ik dat Lingo met BN'ers gaat spelen. Nou, heel erg kort, want uh, vanaf 6 februari komt Lingo uh, XXL uh, op de buis. Uh, met een nieuw decor, een nieuwe spelregels, et cetera. En het leek net manager een heel goed plan om uh, uh, de eerste week met bekende Nederlands Lingo nou, te spelen. Falco geeft, uur, Falco geeft nu aan. Naar gaan spelen. Valko geeft nu aan dat zijn buik uh, ertoe leidt dat hij best mee kan doen. Hoor. Nou, dan XL hoor. <laughs> XXL. Nou, oh, XL. Zeg maar, het komt ook in een nieuw decor, begrijp ik, Lingo? Klopt. Hoe ziet dat eruit dan? Nou, het is, uh, uh, men is het nu aan het maken. En uh, revolutionair anders is, is dat Lucille t binnenkort tussen de kandidaten in staat. Ja. Het is niet meer links aan de, aan de, aan de zijkant. Het heeft dus veel helemaal... meer contact met kandidaten. Hmm. De, de tien-letterwoorden komen in 3D-projecties over de vloer en uh, er zijn trappen ja. aan de zijkant publiek is in zijn beeld. Um, en we spelen voor het eerst met acht letterling Dus het acht wordt letteren... een stukje moeilijker. Oh. Ja, nou, ik, heb nou. ik heb collega's gehad, die ken jij vast uh, misschien wel, maar die, die, die, die hebben een keer meegedaan en die zeiden toen tegen Lucille Werner, wij, wij kennen alleen drie-letterwoorden. Ja, <lacht> Daar hebben wij ons een beetje voor geschaamd, dus ik zal de namen niet noemen. Dat <lacht> ik me voorstellen. Ja, ja, ja, ja. Sportcollega's, nota Maar uh, zeg, uh, ik moet je even toch een paar resultaten voorhouden van het Max Opiniepanel. Want we hebben onderzoek gedaan, en u, dat kunt u thuis of waar ook luisterend terugzien op onze website, uh, Pestribune, ja. uh, in detail zelfs. 62%, voornamelijk mannen, zegt er zijn te vaak BN'ers op, uh, op, op tv. 9 van de 10 uh, vindt dat een reden om weg te zeppen. En. Nou, dik twee derde zegt: Ik zie liever gewone Nederlanders. Het zijn allemaal ergernissen, er altijd weer diezelfde types die langskomen. Ja, ja, nou laat, laat ik zo zeggen: we maken ongeveer 200 lingo's. Per jaar, 195 daarvan, hmm. zijn met onbekende Nederlanders. En ik kan het wel zeggen dat lingo naar mijn mening het meest laagdrempelige ja. programma van, van Nederland is. Want iedereen komt er. Ja, dat is waar. Ja. Zou, ja. Uh, maar, maar wat grappig is dan weer, dat uh, volgens dat Max Opiniepanel... Panel bekende wetenschappers buiten de categorie ergernissen vallen. Dus dat is dan oh, okay. alweer een uitzondering. Dat is wel okay. leuk voor jullie om te weten. Ja, nou misschien <laughs> moeten we een lingo eens met bekende wetenschappers. Ja, dan of... kun je wel moeilijker worden dan acht letters uh, gaan verzinnen, <laughs> ja. hoor, denk ik. Dan gaan we het maar. Het, het, het maken. lijkt mij ook eens prachtig als Robert Dijkgaard bijvoorbeeld... onze bekendste ja. wetenschapper zou meedoen aan Wie is de Mol. Ja, maar, Dat lijkt me echt geweldig. Moet je wel snel zijn, want hij gaat naar Princeton, geloof ja, ik, in ja, ja, Amerika. Ja, ja. Ja. ja, Nou, leuk je gesproken te hebben. Leuk om iets te Insgelijks. weten over uh, hoe lingo er gaat uitzien... en wat, wat de opvatting is bij Wie is de Mol over bekende uh, Nederlanders. Ja, um, uh, nou, tot de andere keer, zou ik zeggen, Jan-Peter Karnemans. En een mooie zondag. Dankjewel, vanzelf. Dag.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 perstribune het omroepmax.nl Te gast op de perstribune Falco Zansa, voormalig lange baan uh, schaatser. Uh, Falco, jij nam afscheid. Ja, ik, ik dacht in 1995, maar dat bleek afscheid te zijn van de, de wat hogere posities. Je bent nog wel even doorgeschaatst, uh, maar dat was voor de plekken daaronder. 1998 uh, was het toen je ermee stopte. Uh, had je toen enig idee wat je wilde gaan doen? Nou, eigenlijk nog niet. Het was... Uh... Uh, uh, 98 had ik zoiets van, nou, uh, uh, toen hield mijn uh, sponsor ermee op... en uh, ik had inmiddels ook al een, een zoontje. En uh, ik vond het gewoon heel erg moeilijk om, uh, om van huis te, te zijn. Dus ik heb toen waarschijnlijk het besluit genomen om, uh, om te gaan stoppen. Uh, wat voor werk ik uh, moest ja. gaan doen, want ja we, ik verdiende niet zoals uh, de, de huidige topsporters, topschaatsers verdienen. Uh, dus ik moest wel, uh, moest wel werk gaan zoeken en... Uh, nou, daar heb ik een jaar over gedaan en toen. Uh, zo. Toen, toen, kon, ja, ja, nou, ja ik, dat kan ook niet iedereen zeggen. Ik kon, kon nog een jaar op ja. het geld teren wat ik verdiend had. Kijk. Maar uh, nee, toen ben ik voor ja. mezelf begonnen. Wat ben je gaan doen? Ik zit nu in een dak- en gevelbeplating. Ja. Ja. Nou ja, ik bedoel, je kan een jaar denken, maar ik, ik zou niet op het idee gekomen zijn. Nou, gezegd. het idee was op zich wel makkelijk. Mijn vader, die zei altijd: van, Je moet een sportzaak beginnen om je naamsbekendheid. bekendheid. Alleen dan ben je dus uh, van maandag tot en met zondag uh, aan het werk. En uh, aangezien ik al niet zo'n. Uh, uh, trainingsbeest was, ben ik ook niet zo geweldig in, in van maandag tot zondag aan het werk. Dus uh, uh, het was uh, een vrij makkelijk uh, iets om te bedenken, omdat mijn vader ook een uh, gelijksoortig bedrijf heeft gehad. En uh, ik dacht, wat mijn vader kan, uh, kan, kan ik ook. <laughs> en kon en dat? Nou, ik doe het nu twaalf jaar en ja. uh, dat, dat gaat prima. En met, uh, ook nog zelfs met, met, met steun uh, van, uh, van mijn vader. Zeg maar, wat is dat? Dak en, uh, en wat was de andere? Gevelbeplating. Oh, gevelbeplating. Ja, nee, wij, uh, uh, wij zorgen ervoor dat uh, gebouwen uh, zoals uh, industriële gebouwen... Uh, ook wel uh, agrarische gebouwen uh, in de beplating komt. Wat is beplating dan? Uh, dat is de, uh, als je dus een lokale constructie heb, daar zetten wij dus de gevels omheen. Van staal, aluminium, noem het maar op. Dat dus is de buitenkant zorgen... die ik als, als, als ik er langs loop zie. Nou, ik reed hier net het uh, Mediapark uh, op en uh, daar zag oh. ik ook al uh, een aantal uh, producten... die wij uh, onder andere leveren en monteren. Nou ja, waar zag je dat dan? Uh, dus het de grijs, de zilver-grijs, de uh, ja, dat is dat geprofileerde plaatmateriaal ja. wat, uh, wat aan de gevel zit. Ja, ja. Vind je het mooi ook? Ik vind het leuk, ja. Het, ja. Is, uh, het is ook een soort topsport. Uh, het, uh, hè, wat ik vorige uh, in, in mijn sportcarrière had, het, het, het presteren in, uh, in de topsport, heb ik nu ook. Het, uh, het is nu ook uh, het presteren ja. om, uh, om mooie werken binnen te halen, om het goed af te ronden en... Uh, als je dan uh, door het, uh, het land heen rijdt, dan is het uh, uh, ja, toch al heel al erg leuk zie je wat, al je wat, je, wat je ja. gebouwd hebt. Ja, ja. ja nee, nee, bedoel, dat begrijp ik. Uh, uh, en en da dat, je, dat je met uh, hart en ziel aan zo'n nieuw bedrijf begint, kan ik me ook nog voorstellen. Maar je bent een, uh, mag ik het even makkelijk samenvatten, egoïstische schaatser... die voor zichzelf bezig is uh, mooie prijzen te winnen en daar wat geld aan over te houden. En dan moet je ineens sociaal baas worden van een aantal mensen... Hoe doe je dat? Je ja, moet met toen mensen toen het kunnen het omgaan. Ja, ja. Toen werd het lang stil. Ja. Nou goed, uh, uh, in de topsport... Uh, ja, je bent een, uh, uh, natuurlijk wel een individu op het moment dat je met lange baan bezig bent. Hm. Maar je bent uh, het meeste van, uh, van de tijd ben je met een, een hele ploeg uh, ben je onderweg. En uh, het is wel een ploeg die uh, samengesteld wordt door de, uh, werd door de KNSB. Dus je komt met, uh, met rijders in aanmerking hm. die je wel kent van naam... Maar daar moet je dan wel mee optrekken. Zeker, maar die gun je het beste. Maar na jou zal ik Absoluut. Het samenvatten. toen wel na, maar ja. Hij, ja na jou. Ja, ja. En nu moet je zorgen dat jouw werknemers alles voor jou over hebben. Ja, en dat is wel een heel fijn gevoel, moet ik zeggen, hoor, dat ze dat hebben. Ja, dat hebben ze wel. Ja, gelukkig wel. Tenminste, dat, uh, dat zeggen ze tegen hey, je. Dat zeggen ze. Ze laten in ieder geval uh, wel blijken dat het zo is. Maar nou ja, ze, blij, ze blijven het aan het werk, he? dus ja, dat, ja, dat is het ja. voordeel uh, natuurlijk. Maar wat wist jij uh, toen je als schaatser stopte en dacht... na een jaar denk ik, ik gaan aan de dak- en uh, gevelbeplating ja, daarvan? Niets, niets. Hoe kom je dan aan de kennis? Uh, van mijn vader. En de, toen ik begon wist ik, wist ik eigenlijk weinig van, van het vak. En uh, ik ben ermee begonnen ook omdat mijn vader dus, uh, daar het verleden in had. Hij is ook oh. eigen, uh, eigen baas geweest van een, een groot bedrijf. En uh, die heeft de, de kennis aan mij overgedragen. Ja. En merk jij nu vandaag de dag iets van de crisis die uh, door Europa waait? Absoluut. Wat merk je? Ja. Nou, de, het is uh, normaal gesproken als je een offerte maakt voor, uh, voor een, uh, een werk. Uh, dan heb je misschien uh, drie bedrijven die, uh, die de, de aanvraag doen. Hè, bouwbedrijven of aannemersbedrijven. En dat zijn er nu inmiddels wel een stuk of negentien. En uh, uh, de prijzen die staan enorm onder druk. En dat merken wij ook. Uh, ja, je moet echt uh, keihard werken wil je, wil je werk binnenhalen. En als je het binnenhaalt dan is het ook nog eens de vraag, uh, hou je er wat aan over? Ja. Dus je moet veel concessies doen op de prijs. Ja, ja. Je kan nog aan kwartelvorming denken. maar. Nou, ja, ik denk dan dan dat dat in de, de, de bouw niet zo uh, gewaardeerd nee, wordt. Nee, ik denk het ook niet, hè. Zeg maar, uh, het zijn dus lastige tijden, zware tijden. Ja, maar dat hoor je overal wel. En uh, toevallig uh, hoorde ik... Uh, ik heb een, uh, mijn eigen pand, daar zit een, uh, een pand naast wat ik verhuur... En uh, dat bedrijf is uh, fiet gegaan en dat werd opgehaald door een, uh, een, uh, een curator. En dat bedrijf uh, wat het ophaalde, het meubilair, die zei ook van... joh, we sterven in het werk. En dat soort bedrijven hebben ja, natuurlijk ontzettend druk. momenteel, is Is een anderse brood. En wat gaan we met de lege ruimte doen? Die is alweer verhuurd, gelukkig. Oh, dat gaat snel. Ja, ja gelukkig wel. Zo. Daar ben ik wel heel erg uh, blij mee. Kijk, dat is, uh, dat is mooi. Voetbal, uh, dat is aan de gang. Uh, Vitesse Nek, tweede helft, Frank Willaert. 52 minuten onderweg en uh, in de tweede helft één mogelijkheid gezien. Een goed schot van Butner randje straks op gebied. Een bal die eigenlijk afgeweerd leek vanuit de defensie van NEC. Voor de voeten van Butner kwam. Nou, die laat die gelegenheid niet lopen. En Schoot de bal goed in, maar een uitstekende reflex van doelman Babels ook van NEC voorkwam dat Vitesse op 1-0 voorkwam. 0-0 is dus nog altijd de tussenstand. En dat is ook wel op zich logisch. NEC heeft voor de kansen gehad, maar die gemist allemaal. En Vitesse heeft daarna de wedstrijd enigszins onder controle gekregen, maar doet wat Vitesse altijd doet. De bal rustig rondspelen. Wachten op het momentje dat gaat komen. Alleen het momentje dat komt steeds maar niet. Dan gaat die bal met een lange haal naar voren. Daar staan dan veel lange NEC-verdedigers de bal op te vangen. En dan kan NEC weer gaan opbouwen. En die hebben wel al een paar aardige aanvallen laten zien. Alleen het levert nog niks op. Nu een kopbal van Van Eijden gaat over de goal van Veldhuizen heen. Ruim over de goal heen. Veldhuizen zag dat ruim van tevoren ook al wel aankomen. Nu ligt er een NEC'er geblesseerd op het randje van het doelgebied bij Veldhuizen. Dus in het strafschopgebied. En uh, die zal zo behandeld gaan worden. Dat hoort allemaal een beetje bij de derby. Maar uh, ja, um, dat is Nuitink die daar een beetje last heeft van uh, zijn gezicht. Die heeft er ongetwijfeld een tikje tegen uh, aangekregen. En uh, dat hoort er allemaal een beetje bij. Zo hard is deze derby vandaag in ieder geval niet normaal gesproken wel. Maar vandaag valt het allemaal wel mee. We zijn uh, een goede 50 minuten onderweg in Arnhem. En het is nog 0-0 tussen Vitesse en NEC. En zometeen nemen Eddie Poelman en Everton Napel de sportweek onder de loep. Eerst even langs onze vliegende kiep, verslaggever Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kiep. We zijn nog steeds in de Reewijk bij Robin Vergade thuis. En we zijn nu in de keuken bij een videocoin, een apparaat. Wat jij al jaren hebt, wat is het eigenlijk Robin? Het is een uh, ja, Miss pac man -kast. Je had vroeger die arcade-spelletjes... die in, uh, in snackbar stonden of wat dan ook... Ja, en dat zie je tegenwoordig jammer genoeg niet meer. Maar uh, ik heb dat ooit een keer op de kop kunnen tikken. Dat ding is al 30 jaar oud. En ik speel af en toe in de keuken hier uh, ja, uh, Miss Pac-Man. Moet je gulders erin gooien? Ja, het is nog uh, gulders inderdaad. En, uh, en dan gaat hij lopen. En dan, uh, kijk, nu ga ik dood. En dan hoor je dan ook duidelijk. Ja. <laughs> Voor wie het nog niet duidelijk is, dit is uh, Robin Vergale. Hij uh, won goud uh, met zijn team uh, in Peking 3,5 jaar geleden bij het Waterpolo. Vanmiddag is het EK in Eindhoven... Hij heeft zelf nooit een medaille eraan overgehouden. Wel een hele mooie foto en ik zie wel wat, wat spullen in huis staan. Maar je hebt wel iets met, met, met spullen. Uh, je bent ook gek van auto's. Ja, dat klopt. Ja, ik ben een autoliefhebber. Weet je, ik had laatst uitgerekend dat ik nu twintig jaar mijn rijbewijs heb. En dat ik 20 verschillende auto's inmiddels al versleten heb. En dat zijn allemaal wel tweedehands auto's geweest hoor. Dus uh, schrik niet. Maar goed, auto's is dat, altijd dat, dat ook wel een dure liefhebberij. En uh, ik probeer uh, ja, gewoon af en toe uh, een leuke tweedehands auto te kopen die ik mooi vind. En uh, daar rij ik dan een jaar of anderhalf jaar in en dan ruil ik hem erin. Wat is je leukste geweest? Uh, nou, ik rij nu in een mooie Audi A5. Uh, daar ben ik heel tevreden over. Maar uh, ik heb ook wel eens een paar keer in de Porsche gereden, een 911. Ja, dat is eigenlijk uh, toch wel. Uh, ja, de, ik ben er helemaal gek van Porsche. Ik heb er inmiddels uh, vier versleten: uh, twee keer een 911 en twee keer een 924. En uh, ja, dat, dat was een schitterende tijd. En uh, het liefst zou ik volgende week weer een nieuwe Porsche kopen. Dus je bent eigenlijk wel een showmannetje. Uh, nou ja, dat wordt vaak gedacht, weet je. En als mensen soms in een dure of in een leuke sportieve auto's zien rijden... dan is het is ook een beetje Nederlands om dan een beetje afgunstig te kijken... of te, te zeggen, oh, wat een ze dit of een ze dat. Nou, weet je, uh, dat is bij mij, als ik voor mezelf spreek, niet aan de orde. Ik vind het gewoon gaaf om in, in dat soort auto's te rijden. En wat mensen daarvan denken, ja, dat is voor hun rekening. Ja. Ben je er rijk van geworden van die uh, Olympische medaille... die je niet hebt gekregen, maar Olympisch goud, om zo maar te zeggen? Nou, ik denk rijk als mens wel. Kijk, financieel niet zozeer. Uh, natuurlijk, ik doe af en toe wel eens een praatje in het bedrijfsleven... wat wel eens wat geld oplevert. Uh, maar uh, het is meer de waardering die je krijgt als sportcoach... de waardering die je als sporters krijgt. En, de, en ook als ik uh, nog steeds wel eens op straat herkend word... Uh, dan blijkt dus ook dat, mensen, dat het indruk op mensen heeft gemaakt. En, en dat die prestatie ja, bij mensen is blijven hangen. En dat is wel heel fijn en leuk om te merken. Ook omdat het niet verwacht werd. En niemand verwachtte een gouden medaille van het Nederlands team. Nee, we kwamen uit het niets eigenlijk. En, uh, en, en we gingen daar ook als een underdog-positie underdog naartoe. En, en zeker niet als favoriet. En uh, ja, ik had ook van tevoren hè, de acht ploegen mee. Ik dacht, nou, als we vierde vijfde of zo, zesde worden, dat is vrij normaal. Ja, we stegen op het juiste moment boven onszelf uit. En we haalden een niveau wat ik nog nooit van die ploeg gezien had. Ja, en dan kon je in een soort flow, in een soort momentum, en win je ook de halve finale en de finale. Dat was eigenlijk te bizar voor woorden, maar het is wel gebeurd middag speelt Nederland tegen Engeland. Die wedstrijd moeten ze ook winnen. Ze hebben eerder verloren van Hongarije en Rusland. Met één doelpunt verschil. Uh, kleine kan ook niet, natuurlijk. Maar heeft Nederland nog een kans? Jazeker. Ja, het toernooi begint eigenlijk nu uh, eigenlijk niet vandaag. Want Engeland zullen ze heus wel winnen. Engeland is een beetje de zwakke broeder van de groep. Uh, dus ik verwacht dat ze wel een makkelijke overwinning vanmiddag gaan halen. Uh, en dan moeten ze dinsdag uh, de kruiswedstrijden spelen. Want ze worden dan derde in de groep. En dan moeten ze kruisen tegen nummer twee van de andere Pool... Uh, dat is waarschijnlijk Italië. Dus dat is een mooie clash. Nederland-Italië heeft uh, in het verleden prachtige strijd uh, opgeleverd. Prachtige wedstrijd opgeleverd. Dus daar verwacht ik heel veel van. Ja, en weet je, dat is ook zo'n wedstrijd. Die win je of je verliest hem met één goal verschil. En dan laten we hopen met de steun van het thuispubliek dat we dinsdag dit keer wel aan de goede kant van de score staan. Ja. We gaan het vanmiddag zien. Veel succes daar. Oké, okay, dankjewel man. Robin van Galen. Ja, Falco. Heel Nederland kijkt natuurlijk naar het Waterpolo toen, uh, toen ze goud uh, konden halen. Dan, ja, ja. Gek hè, dan ben je toch altijd geïnteresseerd in andere sporten... waar je normaal gesproken nooit naar kijkt. Nou, dat zijn meer die, die, uh, de, de, de hoogtepunten daar, ja. uh, waar je naar kijkt. en uh, de, de wedstrijden tussendoor, dat, ja, ja. het is allemaal wel leuk. En uh, leuk om te volgen voor degene die echt uh, sportminer is. Mm -hmm. Maar de, de, de hoogtepunten, zoals Olympische Spelen en ja. dat soort dingen... Ja, dat zijn toch wel de wedstrijden waar je naar kijkt. Maar ja, bij het schaatsen keek iedereen. Dat, j, jullie waren nationaal bezit. Toen. En nog... Nou ja, het is nog een, een, een sport ja, waarmee we overgoten ja. worden. Nou ja, het is ook een Nederlands grootste sport volgens mij. Met ja. de, in combinatie met, met voetbal dan. Alleen, uh, ja, het is maar zo'n korte periode. We hebben zo weinig wedstrijden. Weinig? Echt. Nou ja, goed, de EK de en WK de wereldbeker. spelen. Ja, de wereldbeker, ja, die, ja, maar er ja, wordt ja. niet zoveel meer naar gekeken. Nee, ja, je kan niet al, uh, elk weekend... Maar ja, de uh, tickets die zijn ook enorm duur. Ja. En ik denk dat daar men ook uh, wel naar gaat kijken om, uh, om het wel of niet uh, te laten. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, als kijker vind ik het, heb ik het ook wel gezien... Hoor, al die wereldbekerwedstrijden. Ja. Weet je, die EK en WK, dat zijn toppers en, en de, de, de, de leuke afstanden. Maar nou, elke week naar nou, al die wedstrijden te gaan zitten kijken... Ja, ja. nou ja, dat heb is ook zo. Heb jij een leek nu gevolgd? Gerard van Velden, na tien jaar terug op de plek van zijn gouden medaille? Nee. Nee, hè? Nee, dan moet je me even helpen. Nou ja, dat is nu weer, weer zo'n wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City. En tien jaar geleden won hij daar goud op de duizend. Ja, heeft de, hij weer goud gewonnen. Nee, ja, dat zou hij <laughs> willen. Dat zou hij willen op die leeftijd. Ja, nee, dat kan niet. Dat, nee, zelfs nee. niet als hij anders doet nou, wat ik, jij ik, gedaan hebt. Want hij is dus nog een training. Hè? Nou, ik denk als je Gerard loslaat, ja? dan, dan, dan zet hij nog een, een vrek snelle tijd neer. Ja. Hij wel. Hij wel. Ja. Ja, en als je jou loslaat? Uh, nou, de eerste 100 meter zal ik misschien nog doorkomen. Maar dan, uh, dan houdt het op. Het, uh, het is kwart voor twee geweest. En zo rond dit tijdstip dan uh, kunnen wij ons verheugen op het wekelijkse. Onder ons zit tussen de sportverslaggevers Eddie Poelman en Everton Apel. Hun kijk op de afgelopen sportweek. En uh, daar leggen ze ook een wedje bij. U kunt er bovendien ook iets uh, mee winnen. Dus uh, let op. Het was me het weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddy. Pronto, Evert hier. Hey, vorige week zat je nog. Uh, op Max weer daar weer af? Ja, ik ben van Max af. een keer nu op Italië. Op Bellasconi. <laughs> oh, uh, zijn uh, daar in Italië alle uh, officials zo betrouwbaar als de zeekapiteins? Ja, dat is hier groot nieuws nog steeds. Ik zag hem vanmorgen weer op de televisie. En uh, die telefoongesprekken, daar gaat het ook steeds over. Maar over Bellesconië en over de televisie gesproken. Ik heb hier 120 kanalen in mijn hotel. Maar geen enkel kanaal zendt eredivisie beeld uit. Dus vertel mij eens, wat is er gebeurd gisteravond? Uh, gisteravond moet ik even denken. Heeren Veen gewonnen bij de Graafschap. Twente ruim gewonnen na een wat moeilijke start van, uh, van RKC. En Excelsior wint van Mac. En eerder deze week, ik weet niet hoe lang je daar al bent... is uh, Fris Baren ja, gek geworden. Jongen jongen, jongen, jongen, jongen, het is wat allemaal, allemaal daar. Hé, hey, uh, uh, hier zenden ze dus wel uh, vierde divisiewedstrijden allemaal gewoon live uit. Dat is echt niet te geloven. Ze zijn hier compleet sportgek, maar aan de Nederlandse competitie... daar doen ze helemaal niks aan. Nou ja, dan zijn uh, die Italianen dus, uh, dus ook nog steeds gek. Nee, Fris Barand moet ik even uitleggen... Het, die heeft zich uh, donderdag gemeld bij dat Ajax AZ... Die wedstrijd met dat uh, zwembandfluit die overgespeelde. En ja. die heeft zich toen gemeld met zijn kleindochter van één ja. voor een kaart klein zoon, op de perstribune. Klein, klein zoon, klein zoon. Oh, klein zoon. Ja, nee, sorry. Ja, uh, maar uh, die, die zoon die schijnt een aardig stukje te kunnen schrijven. Dus die wilde Frits meenemen, die, uh, die zoon van Barbara, naar de perstribune. nou is die een, een beetje in de war? Ja, nee. Maar ja, ja, ja, ja. alleen wij mogen op de perstribune, pool Dat weet je toch? Ja, precies. Uh, nou, ik heb maar ook dit begrepen op de dat, dus dat uh, Fritz Frit er niet in mocht. Frits heeft en een netjes die... gedragen, denk ik, hè? Frits, Frit ja, Frit die heeft, heeft niks... zich uh, heel keurig gedragen. heeft maar, uh, maar zes uh, officials uh, beledigd en heeft daarna uh, die, uh, die kleinzoon meegenomen naar de universiteit. En daar hebben ze samen een college psychologie uh, gevolgd. <laughs> Wat ik hier wel heb meegekregen trouwens, is uh, per sms hoor, dat mijn handbalmeisjes... Toch nog naar het Olympisch kwalificatie mogen. Omdat Angola, let op, Angola is Afrikaans kampioen geworden handbal. En dan mogen mijn handbalmeiden, de meiden met een missie, mogen aan het OKT meedoen. Nou, ja. uh, dat is toch uh, A, verdienstelijk en B, uh, grote verrassing als ze uh, uh, da daar een medaille winnen. Ja, dat lijkt me wel. Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja, dan moet ik misschien toch nog naar Londen de komende zomer. Kan ik die vakantie weer doorstrepen. Het is verschrikkelijk allemaal. Wat mij ook is opgevallen trouwens de afgelopen week, ik hoorde net iets over waterpolo en ik heb ook uh, meisje Krajicek gevolgd. Die krijgen dan een gigantisch pak op hun kont en dat zijn altijd nederlagen met perspectief. Dat vind ik ook zo mooi. Ja, ja, ja, ja. En over nog een andere sport gesproken. Uh, Frits Warend heeft ook nog een klacht ingediend bij de Australian Open. Dat ze maar, spelen op kindonvriendelijke tijden. Dat <laughs> Daar kon zijn kleinzoon niet naar kijken. Ja, precies. Hé, <laughs> hey, uh, ja, uh, de Australian Open. Ja, uh, ja. Zullen we daar eens een beetje over opzetten? Ja, nou, het lijkt me simpel, hè. Wat denk Djokovic jij? en nog eens Djokovic. Nee, nee, Djokovic gaat dat niet winnen. Dat gaat Djokovic niet winnen. Nou, dan uh, gaan we daarop wedden en dan ga je een kwaaie week tegemoet, kerel. Jij, uh, ja, jij hebt de vorige keer ook gewonnen, dus jij denkt dat Djokovic wint. Ik denk dat hij niet wint, ik denk dat Nadal wint. Daar zet ik mijn geld op, op Nadal. Sterkte. Oké, okay, ciao. Arrivederci. Ciao. Djokovic, zegt Eddie. Nadal, zegt Evert. Ben jij een tennisliefhebber, Valko, of uh, nee. maak je geen ballen Nee, maak me geen bal uit. <laughs> een ja, tennisbal. Je, je, je hebt je rug gelegd echt naar de sport toegekeerd, hè? Behalve... Nou, dat is niet waar, maar nee. uh, het ernaar kijken, ik doe het liever nee. zelf. Ja, want jij bent nu bezig, althans betrokken... bij uh, het Nederlandse Crashed Ice Team. Wat is dat? Um, nou ja, we hebben vorig jaar uh, bekende Nederlanders hebben meegedaan in Valkenburg. Nog ja, onbekende, dat, dat, geen onbekende? Nee, nee, nee. nee samen met Rentje Ritsma, Gerrit anne Annemarie, Thomas en ik uh, op uitnodiging uh, om, uh, om het, de sport bekendheid te geven in Nederland, omdat het er nog nooit is geweest in Nederland in Valkenburg. Uh, we hebben training gekregen van een van de, de, de sporters van, uh, van Crest Ice. Uh, Remo die, die heeft ons uh, geholpen om, uh, om een beetje het gevoel te krijgen met, uh, met de sport. Uh, dat hebben we dus vorig jaar gedaan. Uh, we zijn er afgegaan. En uh, dat was uh, behoorlijk extreem allemaal. Het is ook wel een extreme ja. topsport. Zullen we even luisteren hoe dat vorig jaar ging? Want dan hebben we 14 seconden van klaarstaan. Onze nationale schaatshelden. Hebben sporen verdiend. Maar hoe houden Rintje, Falco, Annemarie en Gerard zich staande in Red Bull Crest Ice? Kijk naar Red Bull Crest Ice Maandagavond. Zo zwaar. Ja, dat was ik. Zo zwaar. <laughs> zo zwaar. Het ja. Zo klinkt het ook. Het ja. is een angstige sport. Nou ja, het is, uh, het is, ik wil niet zeggen, niet voor mietjes, maar uh, het, oh. is, het is wel een, een, een bikkelharde sport. Geef een beeld. Wat, wat doe je? Uh, het is een, uh, een baan die uh, van hoog af uh, opgebouwd wordt uh, tot, uh, tot laag, zeg maar. Uh, een verval van... Uh, een 50, 60, 70 meter over een lengte van tussen de 400 en de 600 meter. Uh, zoals in St. paul was hij 410 meter met behoorlijke extreme uh, um, schansen, bulten. En uh, ja, je moet wel, uh, nou, om het grof te zeggen, misschien ballen hebben om daar, daar naar beneden te gaan. En, ja. en je staat dus op ijzers? Je staat uh, op, uh, op hockeyschaatsen. Jeetje. Dus dat was voor ons vorig jaar best wel moeilijk, omdat wij natuurlijk uh, de punt en de hak gewend zijn. Dus dat was allemaal wel uh, even wennen. Ja, je moet snel kunnen wennen en keren natuurlijk, en dat, is het de ook, dat is het uh, daar ook, want het zijn extreme bochten erin, extreme ja. sprongen erin. En uh, je, moet, uh, je moet het wel aandurven, je gaat tussen ja. de 60 en de 70 kilometer per uur naar beneden. Ja, en waarom doe je het? Waarom, waarom heb doe jij je het? Waarom heb waarom je het gedaan? Heb ik het gedaan? Uh, ben je niet bang? De, ja, ja, toen, massief, toen ik ja, aan veilige rondjes Kijk, wij hebben, uh, wij hebben het natuurlijk allemaal eerst op vlak ijs getraind. Mm. En uh, dat was al heel erg spectaculair op ijshockeys. Uh, we zijn toen in Oostenrijk, Weidering. Hebben we daar, een, daar ligt een, een testbaan. Dus daar zijn we van afgegaan. Dat ja. was al uh, tricky. Op het moment dat wij aankwamen in Valkenburg... dat was op een woensdag. En uh, de donderdags moesten wij gaan trainen. Toen hadden wij zo wel iets van... Nou, uh, durven wij dit nog wel aan? Mm. Uh, dus het is... Uh, ja, het is de adrenaline die eigenlijk, uh, je eigenlijk helpt om, uh, om naar beneden te gaan. Uh, ja. ja, zeker. En uh, de hoop dat je goed aankomt. Zonder blessures uiteindelijk van, uh, van de baan afstapt. Dat klopt. Uh, het, uh, er staan ook uh, behoorlijk wat... Uh, of behoorlijk wat, er staan toch wel een aantal uh, ambulances uh, klaar. <laughs> dat is een vrolijk vooruitzicht als je begint. Ja, huh? ja het, uh, er zijn toch sporters die behoorlijk uh, smakken smaken. Ja. En uh, nou zijn ze wel helemaal aangekleed in ijs nu... met, met uh, volledige bescherming. Alleen de, de, de schouders en de enkels, de, de knieën... dat zijn toch wel punten waar, uh, waar veel blessures uit, uit vandaan komen. Zo ja. hebben onze eigen jongens in St. Paul... Uh, ook toch redelijk wat blessures opgelopen. En ondanks dat, toch heel goed gepresteerd. Is het sport, denk je? Of is het meer Nou, Ik, uh, ik vind uh... het zeker een, een topsport. Ja. Het is een sport, maar ik vind het ook een topsport. En dan misschien het extreemde voorzet, het extreme topsport. Ja. Zou het, zou het Olympisch kunnen worden? Nou, ik, het uh, daar heb ik met, uh, met Ab, Ab Krook uh, heb ik het er ook over gehad. Uh, het ja, is, uh, is zeker een topsport. En, uh, ja, je moet een bond hebben die, uh, die zich daarin uh, aangetrokken voelt om, om hiermee verder te gaan. Nou, ik Ab, denk wel. Ab Krook is de coach hè, en uh, dat is de, de man vroeger van het schaatsen, Langebaan schaatsen. Ja, dat is mijn, uh, mijn tweede Jattra, vader om het zo uh, maar te noemen. Ja. En, uh, uh, ik vind het een eer om, uh, om met, met Ab Krook uh, dit, uh, dit mee te maken. Ja, nou ja, een eer. Maar je, je, wat je aangeeft, je moet ook uh, lef hebben. Uh, je, je moet tegen blessures kunnen. En je moet durven doorgaan als je, als je zwaar uh, uh, gevallen bent bijvoorbeeld. Ja, en uh, in St. Paul is uh, Glenn Bax uh, die dus... Uh, toch wel het beste gepresteerd heeft van alle drie. Die is bij de tijdrit behoorlijk onderuit gegaan. Ja. Uh, we zijn nog naar het ziekenhuis geweest. en uh, Hier thuis is hij door uh, MRI geweest. Waaruit blijkt dat hij torsie 2 heeft. Dat is uh, Het sleutelbeen staat te hoog. En de band die de sleutelbeen met de schouder vasthoudt is afgescheurd. Uh, met die blessure is hij toch uh, behoorlijk ver gekomen. Het vest van alle drie. Hij gaat gewoon door. Uh, nou, nogmaals, als je er boven staat is de adrenaline die, uh, die je naar beneden... Uh, Helpt. Ja, dat, dat blijkt. Nou ja, het is in ieder geval meer spektakel... dan de 10 kilometer op een uh, EK lange baan schaatsen. Nou is dit natuurlijk ook iets korter, het uh, Zeker. 40 seconden. Ja, maar daar gaan we naartoe, hè? Denk je niet? Spannende, nou, ik, uh, ik denk wel... Uh, kijken op, op zo'n op zo 10 kilometer is natuurlijk een heel eind. Vijf, ja. 15 minuten kijken, uh, uh, inmiddels al wat, uh, wat stellen, 12 minuten. Maar uh, de hele entourage ja. eromheen, uh, uh, het is mooie, mooie uh, leuke muziek. Uh, mensen zijn enthousiast. Zou je het willen afschaffen, als je, als je het voor te zeggen had? De lange baan. Die, die, die, die, nee, gewoon die, nee, nee, die tien nee, kilometer. Nee, nee, hoort nee, het er wel bij? Uh, dat hoort erbij. Dat oh. is al oud uh, dat het erbij hoort. En dat zijn toch afstanden waar uh, de Bikkels uh, toch wel uh, onderscheid maken tussen uh, andere rijders. Ja. Maar Crash Ice heeft uh, toekomst, denk jij? Absoluut, absoluut. Ja, ja vind ik wel. Waar is het volgende evenement, weet je dat ervan? Valkenburg, 4 februari. Oké. Okay. Nou, we schrijven het in de, in de agenda. Dank je wel, En uh, het, is, het is gratis intreden. Dus uh, oh, okay. we hadden vorig ja. jaar 25.000 man. Nou, wie weet... Ja, ik weet het. We hebben er een beetje aandacht aan besteed op de perstribune. U kunt het antwoordapparaat inspreken. Dank, Valko, dat je hier was. 035 677 -6001. Volgende week is er voetbal. De klassieke Ajax-Vijen. Hé, hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Mevrouw, mag ik u even kort wat vragen? Nee, ik moet uh, ik heb haast. Sorry. Uh, mevrouw, mag ik u kort even wat vragen voor stelling van de dag? Het kabinet, dat moet zo snel mogelijk weg. Opstappen. Geen idee. Meneer, mag ik dat even kort uh, met u proberen? Proberen. Even een seconde, de stelling van de dag. Nee, waarom niet? Waarom niet? Je laat ook heel snel door. Mevrouw, het kabinet, dat moet zo snel mogelijk opstappen. Ik ben het niet meer eens. Waarom niet? Daarom niet. En Meneer? Dat is niet geïnteresseerd. Ook niet geïnteresseerd. Meneer, mag ik u kort wat vragen? Nou. Meer informatie? Ga naar www.omroepmax.nl Dinsdagavond om 7 uur. Yep. Waar zal ik beginnen? Het is zo lang verhaal. Rol eentje, terwijl ik drink een haar. Ze hebben er geen kaas van gegeten. Testament, hoofdstuk 1, laat het je weten. naar Frans. Luister naar Kunststof. Dinsdag van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.